Goedemorgen. Mag ik nu spreken? Ja? Halleluja, wat een mooie muziekgroep is dat? Met de drums en de... Halleluja, geweldig. Hé, hey, vanmorgen gaan we naar het boek Handelingen. Hoofdstuk 3. En wat mooi van de Bijbel is dat als de Bijbel spreekt, het is niet alleen woorden van toen, maar het zijn ook woorden van nu. En God wil tot ons spreken. En wat Hij toen deed, wil Hij ook... Vandaag doen. Nou, vandaag hebben we over naar buiten en ik wil me eigenlijk namelijk meer richten op naar buiten met gebeden. Als u je, je Bijbel hebt of als u wil op de Beamer lezen, volgens mij daar staan de, de, de teksten, gaan we snel een verhaal lezen en daarna gaan we over deze verhaal uh, principes uithalen die wij kunnen gebruiken in ons dagelijks leven. Hier beginnen we. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kropel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefde te vragen, in andere woorden geld. Hij, hij ging bedelen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zaten binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. Mag ik geld van u hebben? En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, Kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hem te ontvangen. Petrus zei echter, Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en ga Lopen. Amen. Dank u wel voor die Amen. Amen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong liep hij overeind en liep rond. En hij ging met hem de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij diegene was die voor een liefde gaven, voor geld, bij het schone poort van de tempel gezeten had. En zij werden vervoeld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kropelen die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, hield, al het volk bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk. Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of Gods vrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu lo loopt? Dit is het woord van God. God is een God van kracht. God is een God van wonderen. Maar God is een God van liefde. En de eerste wat ik uit deze verhaal wil uithalen van de, van de eerste vers is dat Petrus en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van gebed. De eerste wat God uh, nodigt ons uit is om mensen van gebed te zijn. Maar gebed is niet alleen jouw boodschappenlijst aan God geven. Ik wil dit, dit, dit, dit. Nee, gebed is eigenlijk meer als een vader en een zoon. Het heeft meer met intimiteit te maken. Het heeft meer met jouw identiteit, die kan gevormd worden door een liefdevolle God, die zegt, ik hou van jou. Ik hou zoveel van jou, dat ik heb mijn enige zoon voor jou gegeven. En ik, ik vind het eigenlijk mooi om, om drie woorden bij elkaar te, te, te plakken. De eerste is intimiteit. God leren kennen, zoals Johannes de apostel zijn hoofd op de, de, de borst van Jezus liet, liet liggen. Daarna identiteit, dat je wordt, dat je, je hoort, ik ben geliefd door God. Ik ben Gods geliefde kind, ik ben niet wat ik heb of wat mensen van me vinden. Of ik ben niet mijn salaris of mijn bankrekening. Nee, ik ben geliefd. Gewoon onze, onze, onze identiteit woordelvast daar in zijn liefde hebben. En er komt een derde stap en dat is autoriteit. God wil jou autoriteit geven om zijn koninkrijk, om zijn werken te gaan doen. I iedereen kijk eventjes naar die handen. Zeg maar na. Nou. Zeg mijn handen. Iedereen zegt maar, nou. ik weet een beetje, we moet wakker worden. Kom op, kom op. Zeg maar na. Nou. Zeg mijn handen zijn niet alleen mijn handen. Ze zijn de handen van Jezus. Jouw handen, jouw mond, jouw leven, jouw bankrekening. Jouw kinderen, jouw familie is niet alleen van jou. Het is ook van Jezus. En hij wil zijn leven, zijn genezing, zijn kracht door jou laten zien. Want iedereen is op zoek naar Jezus. Maar ze weten het niet dat het is Jezus eigenlijk op wie ze op zoek voor zijn. Trouwens, als ik uh, fouten in mijn Nederlands maak, ik, uh, ik ben niet van origine Nederlander. Maar dat is wel mooi, want in Jezus zijn we niet Nederlander of. Uh, Antilliaan of, uh, of uh, Dominicaans. We zijn allemaal een Jezus. En dat is wat mooi is. Want we zien dat als jij begint Jezus te ervaren. Dan begin jij naar de wereld anders te kijken. Want hier zien we dat deze man. in Vers 2 die kropel was. Was vanaf zijn geboorte gekropeld. Hij, hij kon niet lopen. En iedereen zei eigenlijk. Dit, dit is gewoon wat jij kan doen. Je kan gewoon bedelen. We gaan je dragen. We gaan je daar helpen. Maar, maar als we beginnen God te zien, dan begint ons blik te veranderen van wat er mogelijk is. Ik heb hier twee keer gesproken en elke keer vertel ik over mijn eigen verhaal. Ik ben geboren met een soort verlaming waarvan de dokters zeiden dat ik zou nooit eigenlijk kunnen lopen of praten, dat ik in een rolstoel zou zitten net uh, ja, mijn ouders zeiden, wij gaan gewoon van na houden om graag wat er gebeurt. Maar wij gaan ook God vragen voor een wonder. We gaan ook God vragen voor een genezing. Nou, jullie no weten al hoe het verhaal afloopt. Toen ik zes maanden oud was, heeft mijn tante in Californië een gebedsdoek gestuurd. Mijn moeder heeft het genaaid in mijn pyjama. En, en binnen één maand ben ik helemaal genezen van die verlaming. En wat mooi is, is dat... Ik ben een wonder, ik ben een teken, maar ja, ik ben niet de enige. Jij bent ook een wonder in het teken. God wil jou ook gebruiken om zijn koninkrijk en zijn liefde te, te laten zien. Maar wat moeilijk voor ons Westerlingen, is dat wij zijn kinderen van de verlichting. En, de ver, en niet alleen kinderen van de verlichting, maar we zijn ook Hollanders. En we hebben deze volgende uitspraken. Doe gewoon dan doe je gek genoeg. Ik ben te nuchter voor God en die dingen. Of, of wie vraagt, wordt overgeslaagd. Die vragen volgens de Bijbel zijn allemaal onzin. Want Jezus zegt, vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. God is een vrijgevende God. Wist u dat valse bescheidenheid is geen vrucht van de geest is? God wil grote dingen in ons leven doen, maar vaak hebben we niet, omdat wij niet durven te vragen. En, en heel snel, er zijn vier dingen wat ons belemmeren, omdat wij kinderen van de verlichting zijn. Nummer 1 is dat eigenlijk de verlichting heeft ons geleerd om atheïstisch of d i, d i, d i, deus, deïstisch te zijn. Wat is dat? Sorry hoor, mijn Nederland komt wel Atheïstisch betekent dat je gelooft niet dat God bestaat. En deïstisch betekent dat als God bestaat, hij is een klokkenmaker die maakte de wereld. En nu is hij niet bezig met ons dagelijks bestaan. Volgens de Bijbel is ons onzin. God is een liefde vader die weet hoeveel haren zijn op je hoofd. Hij is geïnteresseerd in elke detail van je leven. De tweede dingen wat ons belemmeren is materialisme. Alles wat bestaat is wat je kan zien, ruiken, aanraken. Dat is alles. Als ik dood ga, dan is het afgelopen. Geen hemel, geen hel, geen God, geen engel, geen demonen, geen niks. Maar volgens de Bijbel is er veel meer dan wat wij kunnen zien of aanraken. Een derde belemmering wat ons uh, onthoudt van, van God Vader zoals de Bijbel dat ons leert, is individualisme. Ik ben een teenager, ik doe wat ik wil. Ikke, ik ikke, ikke en de rechtmaast. En daarom hebben we een wereld die allemaal op zichzelf geronteerd is. Ik doe wat ik wil. Ik ben mijn koning. Maar weet je wat dat brengt? Dat brengt vernietiging. En egoïsme. Want we zijn niet gemaakt om op een eiland te wonen. We zijn gemaakt om, om, om gemeenschap met God. En liefde van God ervaren. En ook uh, geweldige uh, kringen te hebben. Waar je gekke dingen op je hoofd doet. En je vertelt over het eten. En hoe je leven met elkaar doet. We hebben elkaar nodig. En de vierde ding wat ons belemmert om, om, om God te ervaren zoals de Bijbel het ons leert, is het rationalisme. Ik moet alles kunnen begrijpen. Ik moet alles de controle over hebben. Maar wij kunnen niet God in een doos zetten. God wil veel meer doen dat wij, wij kunnen begrijpen of beseffen. Dus als wij zien die, die, deze vier dingen... Eigenlijk de Bijbel zegt, ik ben een God die bij jou wil zijn. Er is veel meer dan wat jij kan zien. Jij bent niet alleen koning. Ik wil de koning zijn. En ja, het is goed om dingen te begrijpen. Maar God wil dingen doen die veel groter zijn dan wat wij kunnen begrijpen. En wat zien we hier in deze verhaal? Is dat de, de, de, de maan zegt, mag ik geld hebben? Een van die Goden van deze wereld... De grootste eigenlijk, die de plaats van God heeft overgenomen. In de Bijbel heet die Mammon. Geld. Ik heb een uh, gemeente hier in Slotermeer gesticht, New Life West. Vorig jaar heb ik die overgedragen aan andere voorgangers. En toen heb ik samen met mijn vrouw zijn we begonnen om elke week naar de Rosse Buurt te gaan. Dus ik uh, breng tenminste twee dagen door uh, op de walen. En mijn telefoonnummers vol met telefoonnummers van prostituees. En um, wat leuk is, is dat we, we, we, we bezoeken ze en we zien hoe God hun levens verandert. En elke week, elke dinsdagavond, kan jij mij daar vinden, dat ik langs alle ramen loop van alle spanstaalige dame, eh, dames. En ik heb één boodschap voor ze. God houdt van jou. Jij bent bijzonder. En ze kennen me al, dus ik ben Padre Mateo of Pastor Mateo. En heel vaak gaat iedereen de, de, de gordijnen even dicht doen. En dan pakken we elkaars handen. En dan begin ik heel vaak. Ben ik samen met mijn vrouw of een andere christelijke vrouw die bij mij is. En ik begin te begin ik doen over ze. Ik begin te bidden voor ze. En ik laat ze zien hoeveel God van ze houdt. En heel vaak vraag ik ze: heb je pijn in je, in je lichaam ergens? En ze zeggen: ja, ik heb pijn in mijn rug. En dan bid ik voor ze en de pijn verdwijnt. Of, of ze zeggen, ik heb deze droom gegaan, Of heb dit, heb dit uh, gezien of ervaren. En wat mooi is, is dat het, het stopt niet alleen bij gebed. Want ik heb leven zien veranderd. Antonio is met me geweest. Bij het huis van een van de dames die in Amsterdam Noord woont. Vijf maanden geleden is ze uitgestapt van de prostitutie. Toen ze daarin was, had ze heel veel pijn in haar. been in haar rug. Ze kon nauwelijks lopen. Vijf maanden daarna kan ze prima lopen, fietsen. Niet alleen dat, maar ze was verslaafd aan alcohol. Ze ging heel veel slopen. Ze is dus gestopt met alcohol. Niet alleen dat, haar gezicht is veranderd, haar hart is veranderd, haar hele leven is veranderd. Niet door mij, maar door Jezus. Want ons kracht is niet in onszelf, het is in Jezus. En Jezus is niet gekomen om alleen uh, ons een mooie kerkdienst te geven. Nee, Jezus is gekomen om ons leven te veranderen van binnen naar buiten. En elke week zijn er vrouwen die tegen mij zeggen, ik wil graag stoppen. Kan je me helpen stoppen met prostitutie? Kan je me helpen? En ik zeg ja graag, maar heel vaak zo gaat het gesprek. Een vrouw zei tegen mij, jij bent de voorganger. Jij gaat ons allemaal helpen om hieruit te stappen. En uh, ik zei, oké, okay, we gaan een pleinetje maken. Maar toen zei ze, nou, wacht even. Maar ik, moest veel, ik moet veel geld verdienen. Waarom blijven ze daar? Omdat ik geld moet verdienen. Nou, het ze goed. Ik ben niet hier om stenen tegen hun te werpen. Want dat gaat niet om. Maar heel vaak onze geld of onze comfort is wat ons haalt, weerhaalt... Om dichter bij God te komen. Maar gelukkig is er iets wat groter is dan geld. Van de hele Rosse buurt is er maar één vrouw die tegen me zegt: Hé, hey, ja, waarom laat je die vrouw daarachter komen en, en dan kan je me 50 euro geven en ik ga je vermaken? Ja, ik ben echt niet idioot. Ik ben niet dom. Ik heb de mooiste vrouw in de wereld als vrouw. Ik heb vier mooie kinderen. Ik ga nooit dat doen. Maar zelfs als ik haar 50 euro zou geven... dat zou geen oplossing zijn voor haar leven. Het is mooi, die ding met schuld en gezondheid. Dat is heel mooi. Maar zelfs als je geen schulden hebt... dat is nog niet de oplossing voor jouw leven. Wil je de oplossing hebben van jouw leven? Het is Jezus leren kennen. En hij zegt tegen haar... zilver en geld heb ik niet. Wat ik wil aan je geef hebben... Geef ik aan jou. En ze pakt haar haan en ze zegt, sta op en loop. En wat ik wil tegen jullie zeggen, is dat hetzelfde kracht wat in Jezus, wat in Petrus was, is in ons ook. Jezus zei, Johannes 14,12. Iedereen die in mij gelooft, zal hetzelfde werken doen wat we ik doe en zelfs groter. Hoe, hoe, hoe vertel ik dat heel vaak aan mensen? Ik zeg, everything I can do, you can do better. Het is niet Martijn en de leiders die alleen kunnen bidden. Nee, God is ook in jou. God wil jou ook gebruiken. In 1997, Kyrie en Brielle Jackson waren geboren in Worcester, Massachusetts. En ze waren allebei hele kleine baby's. En ineens uh, Brielle begon... Uh, ...te sterven. Haar hartslag ging heel snel... ...en de, de verpleegster zei... ...ze gaat, ze gaat dood. Ze gaat dood, dus wat, wat heeft de verpleegster gedaan? Ze, ze wist niet wat ze moest doen... ...dus toen heeft ze haar zusje... ...gepakt. En ze heeft haar zusje naast haar gelegd. En op het manie, moment dat zij... ...haar hand op haar legde... ...haar hart was normaal. Ze werd gezond. Je kan nog steeds op internet... ...die foto's zien... Van die, van die twee zusjes. En nu zijn ze iets van 22 of zoiets. Maar wat heeft haar genezen? Een aanraking van haar zus. Ook al kan jij het verhaal van Kate en Jamie Og vinden. Dat Kate had een geboren baby die eigenlijk dood was. En ze begon de baby te raken. En, en een beetje melk van, van, van, van haar borst te geven. En ze begon tegen haar te zeggen... Ik haal van jou, Jamie. En dit is wat ik zou doen met jou. En jij bent bijzonder voor mij. En, en nadat je ineens begint die baby armen te leven. Er is kracht in onze aanraking. Er is kracht in ons gebed. Er is kracht wat God wil door ons doen. En in Roemenië hebben ze naar het wezen gekeken die nooit geraakt waren. Ze hebben naar hun hersenen gekeken en ze hebben gezien dat hun hersenen veel kleiner zijn dan de baby's die geraakt zijn. En, en daarom vandaag, als we hebben het over gebed naar buiten, ik wil jullie vertellen dat, hoe belangrijk het is dat jij mensen gewoon raakt. Niet per se op een, op een, op een, een, een, een niet de goede manier, maar gewoon, hé, hey, hoe gaat het met je? Ik geloof in jou. Ik ben bij jou. Want we leven in een hele, kille, koude wereld. Ik geef heel veel les over over het hoe belangrijk dit is voor elkaar te bidden. Ik was in uh, uh, een vlucht naar uh, Turkije. En er was een dominee van een, een kerk naast mij. En ik begon hem te vertellen hoe ik bid voor mensen. Vreemde mensen die ik niet ken. En hoe vaak ze, ze genezen worden. Of ze wonderen of mooie dingen meemaken. En hij keek naar mij en hij zei. Waarom doe je dat? Toen ik terug van, mijn, terug van Turkije aan het komen was. Was er een Russische vrouw naast mij. En ik zei, ja, ik ben een predikant. En de hele tijd dacht ze, predikant, hi, wat? Toen heb ik haar gevraagd, heb je pijn in je rug? Oh, ik heb, nee, ik heb gewoon gezegd, heb je pijn ergens? En ze zei, ja, ik heb pijn in mijn rug. Ze zei, nou mag ik voor je bidden. Ja, prima hoor. Dus ik leg mijn handen op mijn rug en ik zeg, gewoon een hele simpel gebed. En ik zei, nou, goed gaat. het? En ze zei, Hoop. ik voel warmte. Pijn is weg. En voor de rest van de uur mocht ik over Jezus aan haar vertellen. En, en toen ik naar haar staat ging om te preken in een kerk, is ze naar me toegekomen om te luisteren. Weet je, Paulus zei dat hij verkondigde zijn, zijn evangelie niet alleen met woorden, maar met kracht. En, en wat heel belangrijk om hier te zien, is in dezezelfde tekst, in vers 12, dit is wat Petrus zegt. Hij zegt, deze kraag komt niet door mijn eigen kraag of door mijn godsvrucht of dat hoe heilig of hoe goed ik ben. Het gaat niet om mij, het gaat om Jezus. Dus heel vaak denken we nou, wat nou als ik bid en ze worden niet genezen? Wat nou als je bid en mensen wel worden genezen? Jij kan toch niemand genezen? Het is God die mensen genezen. Nou, ik, ik wilde voorbeelden geven van, van mijn dagelijks leven, dus ik heb een video meegenomen van Sander. Uh, we gaan even naar de video kijken voordat ik uh, uh, de video aan jullie laat zien. Sander is een jongen die ik naar de DAM elke week nam. En we gingen voor mensen op straat voor ze bidden en we begonnen te zien dat mensen werden genezen. En hij zei tegen me, Matt, ik ga nu voor de krukken. Ik zei, prima. Volgende week zegt hij, ik heb iemand zien lopen zonder krukken. Die dag bidden voor een jongen uit Spanje en hij begint te, te, te springen en hij zegt... ...gracias por sanarme, bedankt dat je me genezen hebt. Geweldig. Dan zegt Sander tegen mij, ik ga voor mensen bidden die in rolstoelen zitten. Volgende week zegt hij, ik heb mijn eerste persoon zien genezen van een rolstoel. En dan zegt hij tegen mij, ik ga naar de opwekkingsconferentie. Ga je mee? Nou, ik kon niet... En toen heeft hij me een bericht na de opwekkingsconferentie gestuurd. En hij zegt, drie mensen genezen aan het rolstoel. Willen jullie een van de video's zien, van iemand die genezen is? Ja? Ga maar. Het genezen. Ja. Want uh, jij ging even, daar leg je rolstoel, daar staat je rolstoel, de verte. Je ja. bent hier helemaal naartoe gelopen en je bent gaan springen. Dat moet je zien. Eén voet nog wel, nota bene. En normaal gesproken had je heel veel pijn. Ja. ja alle pijn is weggegaan. Mm -hmm. Ze hebben doorgebeden in Jezus naam. Ah, halleluja, we gaan gewoon horen of het uh, met je in de zat weg is. Ja. Wauw. Ja. Want, ja. Hoe, hoeveel dingen waren ze precies? Uh, ja, heel veel. Ze hebben allemaal opgeschoten. Het was of je bereid uh, Nee, ze hebben echt bordjes doorgezet, feestjes doorgezet. Zo. Dus, uh, so. En alles opgeschoven. En dus, heb je sindsdien al, al een keer je pijn vrij geweest? Of? Nee. Constante pijn? Ja. En hoe lang had je het? Een maand. Een maand, maand oké. Okay. Ja. En hoe lang zou het invalidatieproces duren? Uh, drie maanden. Drie maanden. Wauw. Het is korter. Amen, dank je. Erg, eh, God. halleluja. Ja, dit is trouwens uh, de rolstoel. Kan ja, je is leuk. Halleluja. <laughs> halleluja. <laughs> Doe je rolstoel. 3, 2, 1, go oh, Woehoe! Oh, oh. Oh. Oh. Oh. Come on! Futurairken zijn één jaar pijn zonder te lopen voor drie maanden. Vandaag zou ze een nieuwe gips nodig hebben. Geen pijn sinds dat zij gebed haar ontvangen. Ik kan lopen en heb geen gips nodig. Jezus is nog steeds aan het genezen vandaag. Hij is een goed, goed vader. Mooi, hè? Mooi. Nou, ik, ik wil afsluiten, na deze mooie, prachtige verhaal, met uh, een paar instructies. Hoe kan jij dit doen? Nike, gewoon doen. Just do it. Als iemand pijn hebt... Als iemand gebed nodig hebt... Ga gewoon voor ze bidden. Denk niet na. Want gebed is een manier... Om liefde aan mensen te laten zien. En jij kan toch niemand genezen? God geneest, dus ga gewoon bidden. Weet je... Mijn favoriete mensen te zien bidden... Zijn mijn eigen kinderen. Mijn dochtertje van negen gaat naar een vrouw... Die geen gevoel naar denen heeft. En ze zegt... Hier Jezus... Wilt u bij haar tenen wezen? En ze zijn genezen. Het probleem is dat wij beginnen als te redeneren en te denken: stop, ga gewoon bidden. Twee mooie voorbeelden hiervan zijn John Wimber, hij was bij New, New Wine. John Wimber is de stichter van die beweging ook. Een kerel die heet Tarwhite. Beide mensen. Hebben voor meer dan 900 mensen gebeden zonder één genezing te zien. Maar daarna hebben ze genezing gezien. En er zijn heel veel dingen die gebeurd zijn omdat mensen durfden te bidden. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om mij. Het gaat om Jezus. Dat Jezus wil zich laten zien aan mensen door onze gebeden. Hij is toch een goede papa. We mogen ons papa vragen voor wat wij willen. Dus ik heb het ook meegemaakt dat iemand van deze kerk zei, oh ik heb een huis nodig. Ik zei, nou je hebt een huis nodig. Goed, hoeveel kamers wil je? Drie kamers. Wil je ook een tuin? Ja, ook een tuin. Oké, okay, gaan we bidden. Een man daarna zegt, ik heb een huis met drie kamers en een tuin. Nou, dat is een wonder als je in Amsterdam bent. Doe, wees niet bang voor mensen te bidden. Wees niet bang te vragen, hoe gaat het met jou? Kan ik voor jou bidden? Deze mooie verhaal. Maria, Sander en mijn andere vriend Daniel gingen voor haar bidden. Vrijdag, meerdere keer, niks gebeurde. Zaterdag gingen ze meerdere keren voor haar bidden, niks gebeurde. Zondag gingen ze meerdere keren voor haar bidden, niks gebeurde. Maandag gingen ze nog een keer naar hen toe en ze zei: "Kun je nog een keer voor me bidden?" En ze hebben iets van tien keer voor haar gebeden. En toen is de genezing gebeurd. Luister, was. Het. God heeft ons eer geplaatst. Stoot er meer een Godse veld. Om zijn liefde en zijn kracht te laten zien. Blijf voor mensen bidden. Blijf voor mensen houden. Want ik beloof je: als we niet stoppen, zonder vele mooie dingen gebeuren. Amen. Even bidden dan denk ik dat we gaan nog een, een liedje zingen, toch? Vader God, ik dank u voor iedereen die hier aanwezig is. Vader, ik bid dat dit meer dan alleen een mooie woorden, mooie preek is, maar ik bid u dat er echt mooie wonderen en, en, en getuigenissen mogen zijn. Dat wij deze woorden gaan niet alleen maar horen, maar doen. Vader, help ons dat ons geloof groter is dan ons angst. En dat wij kunnen tegen mensen zeggen: mag ik voor je bidden en zien wat u daardoor mag doen. Ik dank u in Jezus' naam. Amen.